Annette Schut met het NOS Journaal. Een wereldwijd klimaatcentrum dat in Rotterdam zit... gaat hoogstwaarschijnlijk dicht. Het gaat om het internationale Global Center on Adaptation... dat acht jaar geleden door de koning werd geopend. sluiting lijkt onvermijdelijk... nu de Nederlandse en de Britse overheid de geldkraan dichtdraaien. Het klimaatcentrum bouwde een omstreden reputatie op... omdat de directeur nauwe banden had met de autoritaire Keniaanse president Ruto. Als dieptepunt wordt een speech van directeur Patrick Verkooyen genoemd... waarin hij Ruto tijdens een Nederlands staatsbezoek aan Kenia bejubelde. Nieuw-Zeeland gaat op dit moment de Palestijnse staat niet erkennen. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse buitenlandminister bekendgemaakt... tijdens zijn toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.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 Onder een bericht over zijn naam in de vrijgegeven documenten... schrijft Musk dit is onjuist zonder verder uit te weiden. Transvrouwen hebben in de topsport soms voordeel. Dat blijkt uit jarenlang onderzoek van NOC-NSF. De sportkoepel concludeert dat transvrouwen die in transitie zijn gegaan... een resterend prestatievoordeel houden ten opzichte van andere vrouwen. In hoeverre dat leidt tot oneerlijke competitie... moet volgens NOC-NSF per sport worden bekeken... In Nieuwsuur zei de sportkoepel dat sommige sportbonden daarom goed moeten afwegen of transvrouwen mee mogen doen. Het weer bewolkt en vooral langs de kust nog wat regen. Later vandaag overal droog en geregeld zon het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Je hebt een hoop mensen die niet weten waar hun plafond ligt. Nee, dat weet ik niet. Goed, toebak leeft het daar die fijne toestel op aanstaan. Jawel, er zijn er weer. Er we zijn er. Ik hoor, de deur gaan beneden. Dus misschien... Ja. Oh, misschien komt Sinterklaas al? Ja? Ja, goed. ja normaal is hij altijd tijd, Marco. Ja, dat is hij hoor. Ja, wel. Nou, dat yes, is hij uh, aan het schuif. Jazeker. Goed, toebak leeft, ja, het is een beetje hoor. het is een beetje. Het uh, ja. Ja. is een beetje achter. Ja, ik denk, ik is dat nou dauw of is het regen? En ik krijg gelijk fiessiuren van de winter. Ik denk, oh, god, glad. Was het Bob? Bob. Nee, je zei, is het Douwe? Da nee. Nee, nee. Nee, toch? Nee, nee, nee, nee. nee, niet weer. Kijk uit, hoeveel ik ben zwanger. het de Douwe die uh, neerdaalt over uh, alles, alles groen? Ja, precies. Ja, het is gewoon jammer. Ja. Ja, nou, ik heb een aardige vakantie gehad. Twee weken ben ik vrij geweest. Ik ben eigenlijk nergens geweest. Maar goed, ik heb toch wel genoten. Ja, toch van de, wel genoten. Gewoon met een man in de straat heb ik wel genoten. Hij doet me denken aan die... Uh, mijn vader doet ook heel vaak... Uh, uh, tegen eenzaamheid, wat moet je doen? Dat bleef me bij. Het was echt een leuk bericht van een man bij een rondtonde Ik weet niet welk dorp het was. Ja? En die kwam regelmatig in alle nieuwsberichten uh, tevoorschijn. Van, wat doe je tegen eenzaamheid? Want ja, ze zijn tegenwoordig kinderzegels aan het verkopen... Uh, voor de uh, strijd tegen de eenzaamheid. Ik heb he? gisteren net gekocht. Ik ook 15 euro heb ik uitgegeven. Hartstikke oh. idee. Ik meer, hè? ik heb uh, twee vellen gekocht. Jezus, Jezus, uitsloven 22 euro. 22 euro. Oh. 22, alsje me nou. Maar goed, ja. dus, en nu was er in het nieuws was dat een man met een rollator altijd naar een uh, uh, rondonde reed. En daar dan ging zitten. En dan uiteindelijk zeggen we gewoon, allee mensen, ontmoet daar. Hoi. Hoi. En dat noemt ja. mijn vader eigenlijk ook, die zit op de brug. Uh, ja, hier ja. zit Maartensbrug, dus mag je daar in de buurt zijn. gaat er even Hij zit daar. Hij wil gewoon een leuk babbeltje met je hebben. En dat is, daar gaat het leven om, even contact ja. maken. Ja. En daar kom je op later leven pas achter. Ik ben er nu al achter gekomen, dus ik, heb, uh, ik uh, kan er nog een tijdje van genieten. Ah, ik hoorde ook van een oudere man die dan op een bankje ging zitten. En dan ja. zag hij een kindje die uh, zijn lamp het niet deed. Zegt hij, nee? nee, neem dat mee morgen, dan maak ik het even voor Oké, okay, toch niet het kindje met hem mee naar huis toch hopelijk, he? Nee, Nee, nee, dat nee, nee, nee want dat Maar uiteindelijk is die man gewoon uh, helemaal uh, technisch... Uh, uh, uh, Les gaan geven of ja, zo. Ja. Dat is heel bijzonder. Ja, klopt. Ja. Daar kunnen nou leuke dingen uit voortkomen. Gewoon, gewoon even in contact maken met iemand. Een babbeltje maken. Goed. Hij is aangeschoven. Jawel. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> je stem klinkt nog nee, helemaal. Nee. Ja, ik ben al twee weken een beetje... Oh, nou, mijn nee. Stem is een Goed. beetje... Weg. Er heerst weer wat, hè? Oh. Ja, iets met uh, hoofdpijn. Ja, ik hoorde twee mensen in mijn omgeving die hadden flinke hoofdpijnen. Dus, uh... Ja, ik, ik kreeg ook een uh, uitnodiging voor de griepprik. Ja? En dan stond er ook bij van, ja, als je een coronaprik wil, dan moet je toch maar naar de GGD. Ik okay. denk, hallo, waren we alweer zover? Corona, ik heb het gewoon over hoofdpijnen, ja, ja, maar dat is ook met hoofdpijn soms. Nou al het gezeur krijg ik ook oh. wel een beetje hoofdpijn van. Dus dat is misschien ook wel Gaan zo. we weer. Gaan we weer. Ja, waar heb je last van? Vertel het even lekker. Nou, Na ja, is depressie. Oké, okay, Mark, jij mag nu even vertellen. Wat is jou bijgebleven van afgelopen week? Nou ja, wat mij eigenlijk toch wel bijgebleven... Ja, ik ben net terug van vakantie ook. Ja? Uh, dat is dat doodgeschoten jongetje van ja. 15. Het ja. is een uh, bizar iets gewoon. Dat vind ik toch wel iets... Eigenlijk dat ik denk van... Mm, ik ja. ben even twee weken niet hier geweest. Wat speelt zich allemaal af in Nederland. Ja. Dat hoorde ik van de week ook weer in door. Ja. Is ook weer een gebeuren geweest met de Koranverbranding. Ja. En maar goed, dat het... jongetje is natuurlijk wel bizar. En ja, hoe moet je, wat moet je er nou voor vinden dat... zeg maar dat? Nou, Roethoff heeft zich er nu in vastgebeten in die zaak. Die worden de advocaat van die uh, familie van die moeder... Ja. Uh, om uh, haar rechtszaak aan te spannen tegen de politie van aans moordaanslag... of noem je hij het ook, doodslag. Hij had gewoon in zijn beeld doodslag. kunnen schieten. Ja, ja maar ja, als je, hij rende weg, had een wapen in zijn hand. Ja, ja maar als hij wegrent, maar... waarom schiet je dan? Als hij al wegrent. Maar dan hoef ja, maar hij erin... kan met die wapen toch andere mensen in gevaar brengen. Dat ja. vergeten we misschien ook een beetje. Ja, ja maar je kunt toch ook richten op, op voeten, op enkels, op, op benen of wat ja, dan ik, ook. Ik ga hier niet aan de politie lopen twijfelen. Want dat moeten we met z'n allen gewoon niet doen. Oh. Nee. Nee. Je, vriend, echt, nee, ik, nee, het is niet mijn beste vriend, hè? Nee, het is niet mijn beste vriend. Ik heb ook wel eens zo'n een kloor naar binnen gehad. En ik denk van, nee, dat zijn niet mijn vrienden. Maar ze komen nee. wel iets goeds doen om mijn zomer op het rechte pad te zetten. Maar ik, ik had wel zoiets van, ja, nou, ik vertrouw echt dat de politie in deze situatie goed gehandeld heeft. Dat kan gewoon niet anders. Hij is niet in zijn geschoten. Ik dacht eerst, hij is op zijn vetbike neergeschoten. Nou, op zijn vetbike zit je helemaal in elkaar gekreukeld. Dus dan kan je bijna. Ja, dan word je gewoon niet is je rug het graag. doelwit. is het richtje doelwit, ja, want die is het dus grootst. Maar ja. hij is lopend, rennend weggeschoten. Weggerend. En hij had dat pistool in zijn handen. Ja, en als je in de maatschappij een pistool in je handen hebt, dan ben je bedreigd voor de maatschappij. Ja. Dan mag je voor mij ja, wel... Het uh, sorry? Ja. Ze waren volgens mij met z'n drie of met z'n vieren. Ja, met ja, drie of zo, dacht ik. Ja, ja. ja, dat, nou ja het, is, het is heel triest aan alle kanten. En ja. Dat, ja, wat als moeder, zijn moet je dan nog een rechtszaak beginnen? Ik weet het niet, het is gênant voor woorden dat het jouw zoon is, dan moet je dit nog beginnen. Is dat ook niet gênant? Ik, ik vind het moeilijk, dit. Ja. Echt moeilijke zaken. Dus was er nog een, een, een, een uh, pleegzoon? Ja, ook dus nog. Hij ook had mee. dus waarschijnlijk al uh, een moeilijke jeugd gehad en zo. Dus dat is ja, allemaal zeker. wel heel treurig. En als moeder, zijn dan begin je dan nog een rechtszaak? Wat een goed idee. Ja. ja. ja. Goed, dit is allemaal invulling. Je weet ja. niet ja. hoe het zit, maar goed, het is wel een hele moeilijke zaak. En de politie, ja, die moet er altijd maar weer goed handelen... en die lijkt hier altijd wel weer gebeten hond te zijn. Ja. Dat ik al wel weer zo. Goed, nou, je begrijpt om twee uur. Dit soort gouden, heel, ja, zeker, dit soort gouden, heel op de radio. Eerst maar eens even een lekker plaatje uit de oude doos. Deze nog. Back Sex lord. This is my own, carnivores in the callum night, breathing free of all the candlelight, coke cats, bitch, slap you so polite. Fue Laten we nog maar eens dus, uh, allemaal doornemen. De sekslog. Wat hadden we ook alweer afgesproken? Nou, pak je telefoonnummer bij. Je app. Gaan we eens even invullen. Ja, maar sinds uh, zakt wel een beetje langzaam weg. Nou ja, jezus, dat is wel jammer. Ja, dat heb je met dit soort dingen. Allemaal die regels die nageleefd moeten worden... voordat je uiteindelijk tot de daad mag komen. Ja, dat is best lastig. Maar ja, we willen het allemaal wel veilig in deze wereld. Goed, gisteren was er nog een hoop te doen dus ook op het nieuws. We hoorden onder andere uh, dit... Burgemeesters doen een oproep aan Politiek Den Haag... na alle onrust bij AZC's de afgelopen week. Sla de handen in één en ga aan de slag met die grote opgave... want dan komen we weg bij het geweld wat we de afgelopen dagen hebben gezien. En de politie waarschuwt, de ME wordt nu zo vaak ingezet dat het gewone politiewerk in gevaar komt. Precies, het gewone werk. weet je wel, Mensen op een vetbike neerschieten, dat komt dan in gedrang. Dat moet je toch helemaal niet hebben. Maar die open dag van asielzoekerscentrum, gaat het nog ga door? Een aantal asielzoekerscentra heeft besloten de open dag die morgen zou zijn niet door te laten gaan. En bij een aantal andere locaties waar die wel doorgaat worden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het was de afgelopen week onrustig bij een aantal AZC's na de rellen van afgelopen weekend in Den Haag. Jazeker, ja, wat gaan ze daar doen? Nou ja, ja, je hoort het. Schoof heeft nog even gereageerd daarop. Nou, wat ik ook vandaag weer heb gedaan. Uh, toch proberen uh, de mensen op te roepen. Van demonstreren is een, is een recht. Dat moet je ook pakken. En uh, als je iets vindt, moet je daar ook gebruik van maken. En moet je ook die demonstratie aangaan. Uh, en tegelijkertijd, doe het nou respectvol. Laat daar geen geweld toe. Nee, uh, uh, uh, pakken wat... Uh, uh, uh, het komt niet zo duidelijk over, hè. Ik, heb jij dat ook of niet? Als ik hem nou hoor praten... Ben ik, het, het, het komt niet zo binnen... Weet je wel, het staat, het staat gewoon niet zo duidelijk. Ja, nou, ja, dat denk ik ook wel eens. Straks zijn er opnieuw weer verkiezingen, denk ik. Van, hoe ga je het dan doen? Ja, nou ja goed, hij is natuurlijk niet van een partij. Hij staat boven de partij, zeg ze altijd. Maar nou ja, goed. Ja, nee, hij probeert wel iets. Maar even een duidelijkere stem gewoon zeg. Van, ja. Niet dat de hele tijd... Uh, uh, uh, maar volgens uh, mij zijn pakken. het uh, ACC's in Hoofddorp en in Amsterdam. Die mogen, ja, of die gaan klopt. niet... Uh, die hebben geen open dag. Nou, geen open dag. Maar goed, ik hoor. Vandaag, nee, klopt. Ja, op Radio 1 hoorde ik toevallig uh, iemand over. Die zei van ja, het is wel heel goed voor de mensen... Die die daar wonen, die wonen soms drie jaar daar. Door even een wat positieve aandacht te krijgen. In plaats van dat je al die beelden op de televisie ziet van. Oh, ze zijn weer tegen ons. Kom eens bij me langs. Dan vertel ik mijn persoonlijke verhaal. Kunnen ja, misschien een klein beetje tot elkaar komen. Ja, ja. Ze kunnen sowieso, denk ik, in de plaatselijke krantjes. kunnen ze misschien sowieso die verhalen al wel vertellen. Misschien. Ja, maar goed. De mensen die het zeggen van. Ja, wegen mee. Ik weet niet of die. Uh, dat leest ze allemaal. Ja. Nou, ja, het is. Nou ja, ik moet ook eerlijk zeggen. Uh, er gaan natuurlijk woningen die gaan dus naar mensen die dus, uh, dan, dan wel een plek krijgen. Ja. Maar ik, ik heb dan wel zo van: die moet je dan niet gelijk in een mooie A-status woning zetten, maar zet die dan nee. gewoon in een flat? Ja, 20, en laat die andere even door, ja? nee, nee, maar je hebt best een mooie flats ook in Zandvoort. En dan denk ik van ja. Dan krijgen mensen dan echt een hele mooie, mooie ja. woning. Dan denk ik van, oh, nou daar had mijn zoon ook wel uh, blij mee geweest. Ja, zeker. wat het ook is met, als het toch gaat om woningen... Ik heb toevallig eens een tv-programma zitten kijken... dat gaat over mensen die gaan emigreren. Ja. Nou, dat zijn, afgelopen jaar waren het er 150.000 tot 200.000 mensen... Zoveel. Die, Zo. die zijn er geëmigreerd. maar denk ik, er komen toch huizen vrij. Ja, maar er zijn waarschijnlijk koophuizen, anders heb je het geld niet om te emigreren. Nee, dat denk ik ook. Maar ja, denk dan nog... Toch? Maar goed, de vraag was een even, Gisteren zat ik met mijn vrouw... En die begint ook eens rechtstaat te worden, lijkt ja? wel. Zat ik met mijn vrouw in de auto... En toen zei ze... hebben we horen ze op het nieuws van... Ja, die huizen moeten verdeeld worden onder statushouder en duidelijk. En uh, mensen die gescheiden zijn... Ja, hallo. Mensen die gescheiden zijn, zeggen ze. Daar kiezen ze zelf voor. Laten ze zelf maar een huis zoeken. Nou, nou. Oké. Okay, <laughs> <laughs> dus ja. Wat, is dat zo? Als mensen zeggen... Maar, jaarlijks met elkaar samen hebben. Gewoon die gaan scheiden. En dan moet er ook in één keer voor... Ja, die man in huis is over. Nou, die, die man moet het zelf maar uitzoeken. Want die is vaak wel de dupe, zei ze. Die is vaak nou, de nou. fout, natuurlijk. <laughs> dus ik denk: van oké, okay, de hebben ges, heb gescheiden mensen meer sneller recht op een huis. omdat ze er zelf voor kiezen om te scheiden? Nou ja, misschien, misschien kiezen ze er niet voor. Nee? We spraken van femicide. en dan moet er wel even een van hun weg. Oh, het is weer een slachtoffer. Ja. ja, dat kan ook, hè? Ja, kan ook. Nou, moeilijke meteen. Iets anders nog, wat kunnen we het over hebben? <laughs> ja, er heeft een vrouw vastgezeten in de. Hoe heet het? In de. In een uh, glijbaan. Dus de glijbaan op een cruise schip. Heb je dat oh. nog niet gekregen? Oh, en, die ja. was, en die was uh, te smal voor haar. Uh, Weelderig lichaam. Het nou, ja. was, was vast een kinderglijbaan, laat ik nee, het zo invullen. Nee, nee. Nee, het, was, het was een, een buitenboord uh, uh, uh, glijbaan. Ja. Maar er zijn beelden die gaan viraal op, uh, oh, wat op erg. internet. Oh. Maar hoe lang ze daar heeft vastgezeten, weet niemand. Weet niet. Maar ga maar eens kijken naar het filmpje. Ja? Ik zou niet met haar willen ruilen. Oh, oh Het is oh, nee. echt wel heel dramatisch. We maken er grap oh, over. Maar ja. is er is echt bloedbijter Was ja. gekomen. Moest ze het stuk afsnijden om het nee, los te krijgen. Nee, dat niet. Nee? Maar, uh, ik zit even te kijken een waar Een het klein stukje is. grillen. En dan is het vanzelf een beetje. Het is allemaal boven zee. Dus gaan oh. we kijken. Oh, dat gaan is best kijken. wel eng. Ja. Oh, okay. en blijft, het is nog transparant ook. Dus je ziet haar bewegen en heen en weer schuiven. Maar die vrouw komt niet los. Dat oh, oh, ja, is, is wel heftig. En zij wilde gewoon echt kinder. zo graag op die kinderglijbaan. Ze hadden van ja. jongens, waarom wilden ze dat? En nu eindelijk kon ze het. Ja. Nou ja, een jaar dagen langs dagen vastgezeten. Ja, en dan geef moment het je vanzelf af. Ja, en dan, dan val je er doorheen. Duurt wel ja, ja, even. Duurt wel even. Volgens mij moet je even een paar dagen zitten. <laughs> nou goed, straks de Zaltvoortse berichten En de geschiedenis daar, meneer. Trek daar nu voorbij. Eerst even de stretch. Thomas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 De Groove, ja, Pang en One Foot. Ja, ze komt uit uh, Londen vandaan en uh, gaat er binnenkort nog spelen. Dus even kijken waar ze ook alweer speelt. Ja, het is in, uh, ja, in Engeland, sorry, in Londen. Ja, uh, uh, 16 oktober, 17 uh. oktober. Dus mocht je het leuk vinden, maar ze komt vast binnenkort wel naar Nederland, denk leuk, ik. Ja, leuk, leuk. Uh, deze psychedelische R&B zangeres. Daarvoor trouwens de struts en een oud baatje. This is Kiss. Ja, yeah. Oh. En uh, goed, het is zaterdagmorgen, je moet opperkleven. We kijken even wat er in de wereld allemaal ja. afspeelt. Nou, je hebt het over One Foot. Ja? Maar er was in, uh, in Liesrol, dat is ergens in Nederland denk ik. Er is een man die is, uh, afgelopen woensdag zwaar gewond geraakt aan zijn been. Want toen hij achteruit wilde stappen, vlooi hij zijn evenwicht. Belandde op een hekje bij een tuin. En een van die spijlen is er echt dwars door zijn been heen gegaan. Oeh. Dus hij kon geen kant op. Nee. Ja, en uh, nou ja, een van de spijlen die, uh, ja... Als hij echt van, de, van onder erin uh, gaat en er bovenuit komt, echt heel eng. Maar de ambulance is zo heeft gewoon weggehaald vanuit zijn benarde positie uh, gehaald. Maar ik heb er altijd zo, denk ik, van hoe doen ze dat? Schuif ze hem eraf of uh, snijden ze het hek uh, een stukje stuk? Maar ja. dat, dat wordt weer niet gezegd, dat vind ik een beetje jammer. Ja, ja, precies. En de man ja, maar... had heel veel pijn in ieder geval. Ja, zeker. Oh. Ik, ik hoor toch een beetje, hoor je, hoor je hem ook niet stem? Ja. Toch dat... heel veel pijn had hij. Ja, ik, ik leef mee. Maar jij, jij ja, nee, ja, had... Het wel is nummer one, Foot. Ik denk, ja, dat, uh, dat ja. klopt. Dit was heel naar. Ja, dit is zeker heel naar. Ja. Goed, voor ik te lezen... Nou ja, um, hoe heet het? Selafita, uh, de kant-en-klaar uh, oh, Die is ja? deze week uh, failliet uh, verklaard. Oh. Ach. Ja, nou, dat is ik ook zo jammer, want ik neem jullie stiekem een beetje mee... in mijn beginperiode dat ik ging, uh, op mezelf ging wonen. Ja. Uh, wat kocht ik? Selafita. Oké. Okay. Aardappels, gesneden en al. Oh, oh yeah. ja, dat is straks weg. Dat oh. was toch hier. En die pomp, die die jacht, gaan die dan ook weg? Zitten er ook van die stukjes spek zaten er altijd nee, bij, Kijk, nee, nee, niet nee, altijd, nee. nee, nee, nee niet nee, altijd. Nee, nee, Soms nee, was wel een uitje of zo, weer. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, nee, dat is wel jammer. Nostalgie, dus je moet er een paar van die pakken snel inslaan. In ja toch? Ja. ja oh. maar je hebt ook te veel in de supermarkten nu dat de, de, dat er te veel geschilderde dingen al verkocht worden. Dus ik denk dat ze daardoor. Uh, niet meer zo noodzakelijk zijn in de nee, markt. Nee ja, in de aardappels. Ja, ik, mijn, mijn kinderen hebben ze gaan we nog weer aardappels eten. Nou, wow, dus twee keer in de week de aardappels, dus nog vrij normaal. Maar ja, ja, wat o, eten ze dan niet? Nou, meestal rijst of mijn, mijn dochter is altijd leuk uh, om altijd allerlei dingen te bedenken. Oh. Dus uh, okay. dat is altijd wel leuk. Uh, bonen, bonen. Ja, nee, bonen gaan we niet doen, hoor. Nee, hey, bonen niet we zijn niet van de bonen. Nee, zeker niet. Oh. Nou goed, vandaag in de krant, de telegraaf ook al nog te lezen... dat ja, Duits voorbeeld tegen spionage. Zijn er zijn twee gasten ook opgepakt. Zeventienjarige knaapjes die hadden zich Waarschijnlijk voor Rusland hadden ze zich ergens in Den Haag hadden ze langs een bepaalde gebouwen gelopen. om wat wifi-netwerk in kaart ja. te brengen. Waar ze dan zeg maar. zou Rusland voor betaald hebben. Dan konden zij Rusland konden dan inloggen. en dan konden ze misschien. Nou, alleen allee, uh, geheime informatie konden ze verschaffen. Nou ja, nee, goed. Nu in de Telegraaf staat dus dat ze. in Duitsland hebben ze een nieuwe wet aangenomen. In die nieuwe wet staat dus dat. hele simpele dingen. kan kun je dus uh, voor worden beboet. En uh, vroeger was dat een beetje onduidelijk, maar tegenwoordig is dat steeds duidelijker. Dus uh, ze waarschuwen er voor. Uh, yeah. Soms weten ze ook niet voor wie je werkt. En er wordt gewoon een aanbod gedaan van uh, doe dit, en dan krijg je bitcoins of krijg je dit, uh, en, en dan, ja, dan, dan lever je zeg maar een dienst, en dan word je een wegwerp spion. Oh ja, je wel, je... zo van gooien is vandaag een explosief voor de deur. Nou, nee, ja, dat Dat dus zijn ook uh, van die gasten. die Ja, die, de, ja heeft... die werpen zelf ook nog iets weg, ja. Nee, maar dit zijn meer van die spionnen die worden even ingezet... en nou worden je we gewoon weer gedumpt, weet je Wat gewoon even voor de uh, handelspantings. Want vroeger gingen die Russen natuurlijk auto zelf op pad, hè. Daar is ze toch weer opgepakt in een auto met z'n ja. allen. Ja. Zaten, ze, zaten ze met de computer en een laptop... Zaten ze op de wifi, zaten ze proberen in te loggen. Dat was heel knullig toen. Maar goed, dat denken ze nou. de, Dat Zo'n mondfiguur willen we niet meer slaan. Dus we stuurden naar andere mensen naar die Situaties. Nou ja, het is verontrustend, dus als jij ook nog een aanbod krijgt. van, nou, doe dit even, doe dat even. Het kan best wel nog verstrekkende uh, gevolgen hebben. Dus, nou, ja. straks dank voor het gewichten, dames en heren. Dit is even een nieuwe plaat van Miles Kane. Sunlight in the Shadows. Ja, wie wil het niet. Zal altijd, mijn in de zon liggen staan lekker Zeker in deze video. Dat het allemaal weer, weer gaat regenen en zoiets allemaal. Nou, misschien moet je dan uh, bidden. Bidden voor mooi weer. Ja, daar gaat deze plaat over. Over bidden. Maar pak er ook even wereldbrede mee. Dat vind ik wel. Uh, en niet voor bruine bonen. En niet voor bruine bonen. Ja, nee, <laughs> dat gaan we zeker niet doen. Voor wereldvrede en niet voor bruine bonen. Ja, dat was er wel duidelijk. Goed, uh, er was net een googelen van uh, Miles Kent. Komt u nog in Nederland? Hij is nog niet zo lang geleden in Nederland geweest, dat heb ik gemist. En er stond de vraag al op uh, Google: Is uh, Miles Kent een mut? Ik denk, wat is nou weer een mut? Nou, dat is dus een artiest die dus, zeg maar, in uh, de jaren stijl van de jaren 50 uh, leeft. En nou uh, goed, in de jaren 50 had je een bepaald soort uh, popcultuur. En dat is hij wel een beetje, <coughs> als je naar hem kijkt, is het wel een beetje een, een uh, soort icoon uit de jaren 50 weggelopen. Dus ik kan me voorstellen, dat is man van Last Shadow Poppets en uh, van de Arctic Monkeys. Uit die scene komt hij mee. Ja, is Ja, ik de, denk bij mut toch weer aan die... Uh, aan die uh, mut. Ja, maar dit is M.O.D. is M -O -D. een idee. die had dat... Uh, ja. It will be lonely for Christmas, hè? Ja, dat klopt, dit? ja, ja. ja, ja. Echt ze ook ieder jaar weer geld voor, hè? Zeker. Jawel. Ja, nou, ik weet niet. Oh, oh, ja. Het is wel een tragisch vraaghoofd van uh, Mutt. Moet ik toch maar eens kijken. Nou, mm. af en toe zie ik voorbij komen. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Yes. Openings van het Zand Zandvoorts Museum. Vorige week vrijdag alweer stond in de Zandvoortskant te lezen. En het is een lang gekoesterde wens van het Zandvoorts Museum bestuur. En wethouder uh, Gert-Jan Bluis. En de vrijwilligers. Dat het naar dat grote gebouw ging. Dat helemaal speciaal ontworpen is voor een museum. En Katrine uh, Tan. schetste. Ja, uh, precies. Katrien, de schetste een, uh, een beeld dat het niet zo makkelijk ging om dat voor elkaar te krijgen. En ze hadden heel weinig tijd. 1 augustus kregen ze, jongsleden, dus kregen ze de sleutel. En dat was een enorme klus om dit allemaal dus over te zetten. En nou, ja, goed, de eigenaar Ed van den Broek, die wilde altijd heel graag dat het gebouw een museumfunctie behield. Dus die heeft wat water bij de wijn gedaan. Dus die gaat niet binnenkort heel rijk worden. En uh, van uh, Renkens, die is de nieuwe directeur van het Zandvoortsmuseum. En die heeft echt gekeken, hoe kan ik dit mooi inrichten? Het moet het oude Zandvoortsmuseum niet de rug toekeeren. Dus heel veel dingen daar vandaan zijn teruggebracht in dit nieuwe museum. Dus uh, nou ja, uh, leuk. Het is mooi vormgegeven. Er We hebben zelfs ook nog gedanst door de Dance Academy. Acad Academy, Academy dus, ja. Dus dit was een spektakel, dames en heren. Nou. Ja. Nou. nou. Volgende bericht. Nou. Het is wel een positief bericht. Het volgende bericht. <laughs> Doing dong. Doin. Dat had je toch vroeger bij het NOS-journaal? Ja. Oh. Oh. Oh. Nou, dan komt hij hoor. De kampeerders van Camping Zonnevoerden aan de Kennemerweg kregen maandag goed nieuws. Nou, ja, de rechter ging mee in het argument en besloot om de door eigenaar geëiste ontruiming op te schorten... Zodat er een, totdat er een natuurvergunning is. Nou, dat is wel positief nieuws. Ja. Maar ik denk ook voor de luisteraars, straks, vanaf 10 uur dat Sander Voerder zelf ook hier, uh, hier zal zijn om zijn uh, verhalen uh, te kunnen onderbouwen. Dus ik wil niet te veel weggeven. Waarom niet? Jij ja, dat hoeft je niet te komen. Oh, je wil niet scoop doen. doen. Okay. Het, het blijft toch ook spannend dit ja. allemaal weer? Dus denk je, wij hebben die gasten die zich zo verkeken... Trek je luisteraars aan de radio. Ja, Blijf maar het hebben, ze, hebben ze destijds die, die, die ondernemers zeg maar, zo verkeken... op al die vergunningen die ze nog moeten aanvragen? omdat ze het? Naast de Natuur 2000 zit... en die, die metingen zijn weer anders ingesteld sinds 2024. Dus het schijnt u de normoverschrijding te zijn van 134 keer. Dus nul... No. Maar ja. goed, het Formule 1 kwam ook deze kant op. En die had volgens mij ook wel wat overschrijding. Ja, ja. Maar ja, goed, er mocht wat uh, genoten worden in Nederland. Dus, dus ik ben benieuwd. Want ja, ja. Nou, maar het is echt waar. Want ontruiming zou eigenlijk wel eind oktober aanstaande woensdag plaatsvinden. Ja, klopt. Ja. dat gaat dus ja. nog niet gebeuren. Maar ja, het wordt wel sowieso ontruimd omdat het winter wordt. Ja. Ja. Dus uh, <coughs> waarschijnlijk denken die uh, nieuwe eigenaren van... nou, dan is het in ieder geval vast weg. Sla echt De deur gesloten <coughs> kunnen nu naar binnen, zoiets. <coughs> ja. uh, hou je van wandelen? Je kan uh, op zaterdag 1 november... Over ruim een ruime maand wordt er lopen de, worden elf, stranden, elf strandentocht gehouden. Drie afstanden, 12,5, 25 en 50 kilometer. En dan ga je dus langs allerlei uh, oer-Hollandse stranden... met golven van de kustlijnen, Woestenzee en nou Ja, Ga naar uh, elfstrandentocht.nl en daar kan je die combineren... Met, uh, dat je erheen gaat en het wordt gelijk een inzet... voor de strijd tegen hart- en vaatziekten. Oh. Want net als bij reanimatie hebben we geen tijd te verliezen. Dus nou, het is wel leuk. En je ziet hier dus inderdaad staan... Uh, uh, dat in Sandford is dus de finish. En het begint eigenlijk vanaf Kijkduin, volgens mij. En dan via Katwijk aan Zee en dan uh, via Langeveldenslag. Slag. Dat is echt de prijs. Echt, dat is echt dat je denkt, oh, hier wil ik eindig gewoon. Niet helemaal, nee, niet zo eindig. Maar gewoon dat je denkt dan hier eindig in. Je eindigen kan Ja, ja. ja nou, zeker. Boulevard de Vauwse start klaar uh, voor een vernieuwing. Na herinnering van Paulus ja, was de focus nu op de middenboulevard. En er is een uh, ontwerplichter klaar. En er is inspraak voor de omwoner geweest. Een strandpachters, ondernemers. Iedereen is bij betrokken geweest. En het moet een plek zijn voor de toeristen... om daar lekker uh, ja, sportief bezig te zijn, daar rond te hangen. Voetgangers hebben daar de volgang. Het moet echt een verbinding zijn tussen het dorp en het, uh, en het strand. En ook mensen met de beperking moeten zich daar goed kunnen bewegen. Uh, uh, nou, goed verder kijken hebben ze naar, door de herinrichting van Paulus Loos gekeken... naar verbeterpunten. Uh, onder andere komt er een fundering onder een of andere wandelpad. Ja, waarschijnlijk voor zware mensen of zo, denk ik dan. En verder gaan ze nadenken over de, de kabels die ze in de grond gaan leggen. Dat die zeg maar niet onder beton doen, maar onder klinkertjes. Dus mocht er wat dingen veranderen, kunnen ze dat makkelijk oplossen... door even wat klinkertjes te, te lichten. Dus verder, uh, ja, fietsers hebben daar uh, uh, ook wel, wel heel veel zorgen veroorzaakt. Want ze hebben vaak die fietsers maar neergeknald. Nu komen er speciale uh, fietsplekken. en worden ze ook op andere plekken ondergebracht. Dus. Nou ja, goed. Het, is, het, wordt een, uh, het moet echt iets moois worden. waar je graag naartoe wil gaan. Goed. Ja. Nog eentje? Ja, ja. Senioren, opgelet. aanstaande donderdag 2 oktober. is er van 12 tot 3 uur. Uh, in de Blauwe Tram een, uh, een workshop. En dat is voor. Uh, hoe ga je om op drukke fietspaden? Tegenwoordig met vetbikes. Uh, dus er wordt een mooie workshop gegeven. van waar je op moet letten. om uh, jezelf en de medereiziger op, op, op de fiets om uh, um elkaar niet uh, brokken aan te doen. Ja, precies. Vet bike. Ja, nou, Even normaal. Goed. Tot uh, uh, was over de Zandvoortse berichten. Jazeker. Tweede gedoze van het rijden van me hebben we nog meer. is dus even een oud plaatje uit de doos van het Nederlands. beetje de Vices? Looking for faces. Was dat nog goed opnoem, zeg. Ja, dat is lang geleden. Dat was Before Your Birth. Heet het al benauw. So do you, so do you, dead years in the loving urge, just a fool, a simple fool. It's all I wanted, that's all I wanted The feeling so sad that the person you have Will become a memory too Toss me around, toss me around oh. Find your grip, enjoy the time My face resides, with feeling high I look at the surface to see what it's like Ja, een leuk bandje Devices en uh, ja, Looking for Clues was het album en wij draaien natuurlijk het stuk uh, Ja, uh, Before Your Birth. Ja, dat is lang geleden. Nou goed, we hebben, als het goed is hebben we een nieuw item in dit uh, radioprogramma. Vandaag, uh, komt, uh, uh, vanochtend komt uh, Jolande binnen met een, uh, een stapeltje met platen. Een langspeel en langspeelplaten. Ja. En wij hebben hier nog steeds draaitafels, uh, draaitafels staan in de studio. Dus misschien oh, is het wel grappig om die jolande dan van een, een langspeelplaat af oh, te ja. draaien. En ja, dit, leuk. dit keer hebben we uh, de album dat dit jaar volgens mij 60 jaar bestaat. Ja, ja, ja. Ook, ik, nee, 50 denk ik. 50, 50 de nou, Misschien wel 45 of zo. Want, uh, nee, 50 jaar. Klopt, ik, het was een mooi rondgetal. Want ik hoorde meerdere mensen erover praten over dit, uh, over dit album. Namelijk, uh, Hoe jong was jij? Songs in ja, de ja, Ik ben 64, dus ik denk dat ik uh, 15 was. 14, 15. Ja, nou, dat klopt. Want dan ben je, ben je bewust met dit soort muziek bezig natuurlijk. Ja, ik ja, kreeg maar, hem het later het heel wat toen hij uh, uitkwam ook. Ja, hoor. toch? Ja. Dat was echt. Uh, ja, ik vond. Uh, ik kende ook al die nummers van. Met de kamer vaak overgesteld. Ja, ik weet het nog. <laughs> <Ja>. <laughs> Gangster Paradise staat oh, volgens nog mij ook. Staat ook Gangster Paradise erop? Of niet? Ja, ja. Gangster Paradise. Pa Pastime Paradise. Oké, okay. oh, goed. Nou, Living in the Pastime ja, Paradise. Okay. Later hebben ze Gangster Paradise wel gemaakt. Natuurlijk, toen die, ja, film. was het namelijk meer. Ja. Uh, Hipper. Goed. Ja, maar Stevie Wonder is wel Sterke een, een uh, enorme rolmodel geweest voor enorm veel artiesten. Ja. Zeker, ja. ja. Die zijn allemaal toen blind in de auto's gestapt en zijn hun <laughs> rondjes gaan rijden. Ik heb ja. het gehoord toen destijds. Nou. Ja. Maar het mooie, dat het mooie is dat niet. Maar volgens mij was het ook zo dat hij uh, in een cuveuse of zo dat hij uh, iets met zijn ogen kreeg. en uh, Dat hij dus wel uh, gezien heeft voor die, voordat hij heel blind kort. werd. Ja. Heel ja, kort. Ja, ja, even heel kort gezien. Heel kort. Oké, ja. oké. Okay. Nou. Ja, het schijnt ook zo te zijn dat als jij in die tijd uh, in een curveus zat... en dat de uh, zuurstof niet goed afgesteld was... dat heel veel mensen last kregen dus van uh, losladingen van zo uh -huh. Heel veel mensen, zoals mijn vriend bijvoorbeeld... die heeft dus met uh, een heleboel baby's, waren allemaal in die curveuses. Ja? En, uh, en uh, dus van al die kindjes zijn er maar twee ziende gebleven. Huh? Waaronder mijn vriend. Anders had hij me nooit gezien toen ik oh, die oh, nee, avond... was je aan voorbij gelopen. <laughs> ja. ja. Ja, je had jullie het gevoeld van had jij een van de, de lelijk mokkelen aangeslagen. Dat moet je toch niet hebben, joh. Nee, ik, yes. precies. Nou, goed. Nou ja, vandaag, why not? Vandaag in de Telegraaf uh, uh, te lezen over Bollejos. Hij is vader geworden. Nou, gefeliciteerd. Ja, Volgend onderwerp. Gefeliciteerd hoor. Goed bezig. Zeker. Kijk of je nog een klein crimineel kan maken. Leuk hoor. Hij is in Serie Jonas gevallen voor de vrouw van de president. En kwam eerder natuurlijk wel op een bruiloftsvideo, kwam je nee, de dochter, te horen. De dochter, denk de dochter. Denk ik, ja, de vrouw, sorry, ik bedoelde de ja. dochter. Ja. Die president zou anders niet blij zijn, denk ik. Nee. Maar hij is nu wel blij, want het is een goede, goed contactje op deze polyos. Hij krijgt dingen voor elkaar. Hij is een leidekker. Het gaat van een leien dakker voor die gast, gewoon. Nou goed, uiteindelijk heeft hij dus zeg maar een kind verwekt. En, mm. uh, nou ja, goed. Iedereen die staat uh, voor lekker te kijken naar die filmbeelden van hem, zegt van, oh, wie krijgt toch zoveel miljoen van hem. En hij is uh, verantwoordelijk voor heel veel cocaïnesmokkel. Mm. ook in België. Schijnt dus schijnt is nog een beloning hebben uit te staan uh, voor 200.000 euro voor tips. Die, oh. aan kan, die kan leiden tot aanhouding van deze man. Nou uh, goed, uh, ja, Hij gaat gewoon door vanuit West-Afrika met het smokkelen van megapartijen en het plegen van misdrijven. En uh, nou ja, goed, ja, Wie gaat die gast oppakken? Uh, hij schijnt op een zwaar bewaakte compound te leven. Dus niet dat je denkt, ik ga op vakantie kijken of ik nog wat bij kan spijkeren. Ja. Dat je denkt van, ik ga, uh, Hier kan ik even wat scoren nee. bij hem. Ja, als je natuurlijk in contact bent met de president... dan word je vast goed beveiligd. Dus niet dat Ik je in de vakantie verblijft. Dat zit. jij de klein, het kleinkind van de president hebt... Uh, ja, dat heb je aangepakt, toch? Ja, ja. Nou, die wordt nooit uitgeleverd. Echt niet? Nee, nee, nee, nee. Er wordt vast wel een deal gesloten, zeg maar. Gaan zij nog eens hun geld in betalen? Nou, dat lijkt me sterk allemaal. Wat nog meer? Ja, gemeenten krijgen de mogelijkheid om een heffing op te leggen... aan vastgoedeigenaren als een woning langer dan een jaar leeg staat. Nou okay. ja, de meerderheid steunt het voorstel. Yeah. En mag je bedenken dat in Nederland... Zijn ongeveer 30.000 woningen meer dan een jaar leeg denk Zo. nou... Als het al 30.000 zijn, heb je 30.000, nou, misschien 25.000 gezinnen geholpen. Ja. Dan komt het leuker ervan. In Vlaanderen bestaat al de mogelijkheid van een belasting op, uh, op leegstand. Ja. Nou, de meeste gemeenten daar die maken er gebruik van. En volgens de indieners van het Nederlandse voorstel uh, werkt het ook. Dus eigenaren komen snel in actie om een leegstaande woning te verkopen... of alsnog te verhuren. Okay. Maar dit blijft natuurlijk weer bij een idee. Ja. Dat is denk ik ja. toch weer op weg met ja, de verkiezingen. Ja, een idee anders. Ja, dat is een Goed ja. idee. Ja. Voer het uit, zou ik ja. zeggen. Ja, goed idee, ja, zeker. Ja. Er is een kinderdagverblijf in de Australische stad Brisbane. Ja. En Die heeft ouders een rekening van ruim 1000 euro voorgeschoteld, omdat ze een boekwerk hebben gemaakt van de klutsel, knutselwerkjes van hun <laughs> kind. Chris hoopt daarmee uit de financiële problemen te komen, want er zou een uh, salarisachterstand zijn. Oh. Dus 2200 Australische dollar, dat is 1200 euro. En uh, die portfolio, die, uh, die, die probeerden ze het aan de kinderen aan de ouders te slijten. Maar ja, de hoogwaardigheidsbekleders hebben zich zelfs met uh, deze actie bemoeid. De premier David die uh, noemde het emotionele chantage. En hij zegt al, bij ons thuis heb ik nooit een Picasso gezien. Maar toch betekenen de, de tekeningen iets. Maar het schijnt dus toch ook dat het ministerie van Onderwijs daar heeft gezegd van je ja, ouders. Hoeven die te betalen voor de kunstwerken van hun kinderen? Want die hebben juridisch altijd recht op documenten van de hand van hun kinderen. Ja, maar is het gewoon niet zo'n hmm. leuke actie. Van, dus ze hebben geld tekort, wil je een kleine donatie ja, doen. Ja, Maar dan krijg je ik vind dat 1200 euro, 2200 hmm. Australische dollar wel een beetje, beetje veel. Beetje veel, hè? Ja, oké. Okay. <laughs> ja, voor een jaar? Ja, ik bedoel. Ja. Anders komen Eén ze keer. beter aan de deur nu. We ja, kunnen ja, gewoon de, zelf iets kopen. Vroeger en en was en de zo. schoolfoto al duur? Laten <laughs> we Moet dit moeten doen. <laughs> ja. ja. Geval van nee, ik hoef niet hoor. Nee, je hebt een kopie gemaakt. Zeg. Nee, echt niet. Nee, ik heb geen kopie. Uh, ik gemaakt. moet eerlijk nee. bekennen, dat heb ik al eens gedaan, ja. ja. Nee, hoor, dat doe ik echt niet. Nou, zo je ben begrijpt ik dat niet. Al. De jeugd. Ja, het al wel. Jeugd, ik wordt steeds creatiever. Af en toe hoor ik ook weer verhalen en denk, oh, mijn god was het zo erg. Ja, zo erg was het al. Nou, goed, Ten is het kopieën, kopiëren van uh, foto's Dan nog wel valt allemaal u mee. Echt. Goed, straks hebben we de geschiedenis, wat gebeurde er door de jaren heen op 27 september. Ben eerst hier Pulp en het laatste album mee is natuurlijk more. And we want more. Trotsie is er ook nog bij, geen idee. Spike Island. Spike Island. Something stopped me. Dead in my tracks. I was headed for disaster. And then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe wrote. Then moved on It's together No idea Het toontje van deze met Pulp dus ook, ik ook wel dik gespest op school. Weet je, als je het Nederlands zou zingen, dan zou ik echt denken, ja flikker, hebben lekker op met je drama. Maar goed, het is het in het Engels, in het Engels vind ik het altijd een stuk interessanter natuurlijk. En het Spike Island, zei heet het laatste singeltje van Pulp, hier betoe leeft in de zaterdagmorgen. Ja, ja, wat een spektakel gisteren. Is je nou, is je nou weer aan het timmeren? Order, order, order. Ja, dat was echt een gênante vertoning gisteren. Ja, ben je bij Neto Jaan? Ja. bij de VN naartoe ja. En wat had hij nou ja. gedaan? Wat had hij speakers bij de gazenstrook gezet... om de gijzelaars... Uh, om nog toe te spreken. Ja, ik kom jullie echt redden hoor. Hallo, horen jullie mij? Ik liet je flink in de kou staan, maar nu ga ik jullie redden. Wat een, wat een kinderachtig gedoe. En dan moest je in een button... Met een, een code erop. Ja, hij droeg een button en ja. vond daar een QR-code ja, ja. op. En dan kan je eens even zien wat ze allemaal gedaan hebben op 7 oktober. Zeker, ik zal jullie even opvoeden, in plaats van allemaal weg te lopen. Nou goed, ik vond het een hele aparte. Maar goed, die gast heeft zo'n gigantisch bord voor zijn hoofd. Dat je denkt, ja, hij gaat gewoon door. Nou ja, goed, dat was wel even een duidelijk statement dat je al die mensen weg zou lopen. Ik denk, oké, okay, gelukkig. <lacht> en ook, dat, ook wat Schoof toen gezegd dat vond ik echt mm -hmm. zo mooi. Wat, wat had hij ook gezegd? alweer gezegd? Uh, uh, uh, oh, ik weet niet meer zo. Je. Oh ja, dat, ja. Dat, dat Wat ik ook goed. bijzonder vond, uh, toch wel van vorige week kwam het pas tot mij dat, uh, dat uh, Nederland uh, in principe niet mee gaat doen met het Songfestival als Israël mee. Ja, dat wist ik nog helemaal niet. Het nee. was, ja. was ik op vakantie, denk ik. Dat ja, ik, ik denk dat, dat het daarop daar ook achter zit, want die is altijd zo... Zeker, um, dat ze wordt strijden. Ja. Of was dat gewoon die gasten die dat <laughs> regelt hier in Nederland? Ja. Voor mij was dat. Ik, nou, ik, ik, vind echt, ik vind dat hele Songfestival... zo. Soms... Dat ja, echt een kut verhaal gewoon. Dat je denkt, nee, ik doe me gewoon, we doen niet meer mee. Echt flikker toch op, joh. Zullen we dat gewoon een keertje doen? Lekker rustig. Ja, maar je moet het ja, uh, wel uitstellen, anders mag je het jaar erop ook niet meer mee Oh, die ben je gedisqualificeerd. Ja. Dus. Ja. Okay. Oh. Nou, mooi hoor. Ik Laten we het feestje met vier. Misschien komt, uh, weet weet uh, er alweer met een heel dramatisch verhaal van iets. Tuurlijk. En meestal... Uh, uh, vorige keer was het met de Oekrino. Die kwam met een heel vrolijk nummer. Terwijl die destijds een gigantisch slag ja. Je waren. Wat bijzonder. Ja, Ik vind het ongelooflijk hoe positief zij ja. zijn met het oorlogvoeren. Want uh, het zijn allemaal helden. En ja. Ja. Dat, dat ze nog, nog steeds niet murs zijn. Klopt gewoon niet. Oh, oh. nee, oh, nee. dat sla ik weer door. Sorry. Nou, wat hebben ja, we, we nog zo te zeggen. lezen in de wereld. Ja, in Indonesië is uh, in West-Java afgelopen week... zijn er duizend kinderen ziek geworden... na het eten van een gratis schoolmaaltijd. Oh. Verstrekt. Via het Nationale Voedingsprogramma van president oh, nee. Bravo Supertino. Ja. De, uitbra de uitbraken verspreiden, verspreiden zich onder de vier regio's. Vormen een nieuwe klap voor het miljardenproject. dat eind 2025 zo'n 83 miljoen mensen moet bereiken. Dat is nog niet opgezet, opgezet door, door Nederland, hè? Nee, nee, dat hoop ik niet. <laughs> dat hebben ze het weer gedaan. Dat is wel oh. echt, echt een wereldnieuws zijn. Maar nu komt het natuurlijk, want de oorzaak ligt bij de overbelaste keukens... die te veel leerlingen moeten bedienen en oh. vaak ver van de, de scholen liggen. Dus ja, het gekoond, en zo in rivierwater het wordt gebruikt, ja. Ja. gaat mee op de voer in de zon... weet ik veel, in de oh. koelte. Oh. En dan krijg je acht uur later, wordt het voor je neus neergezet. Oké, okay. oh, het ruikt okay, wel dat... raar. Ja, je kent het niet. Maar... Ja, ja. Nou goed, even de laatste plaatjes voor 9 uur. En wat ik zei, als ik straks tweede keer dat we de tweede gedeelte is de hebben geschieten. Dus wie is dit jaar? Al weer een leuke aantal mensen waar je wel leuke dingen over kan vertellen. Onder andere, ga je het gaat over het stoomschip Arctic dat zinkt met 300 man aan boord. Wat een bizarre verhaal. Daar ten ik is er niks bij. Reaper. Wat was het Weer een witte Reaper? Ja, witte reaper. Dat heette Might Be Right. Je, ja, je mag gelijk. Je mag gelijk hebben, maar ja, goed, dan moet het echt. Nou ja, goed, prima, heb jij gelijk. Kunnen we dan verder in plaats van die strijd eindelijk weer Nee, ik heb gelijk, ik heb echt na een keer hoor. Maar goed, het, is, het loopt echt een negen uur. Je hebt een en We kijken nog even naar de wereld. Wat zit jij te kijken vast? Ja, ik zit te Columbo. kijken. Columbo. Columbo. Ja, het is Dat niet is te zeggen... is submarine Caldera vulkaan. Oké. Okay. De nee, EGCC. Is die ligt dus 8 kilometer noordoosten van Santorini, waar ik ooit geweest ben. Okay. Maar, maar die vulkaan die lag ja. dus vroeger op het eiland Santorini. Oké. Okay. En oh. die is dus. Uh, in de zee beland. Ja, en okay. uh, ze zeggen dat het 27 september Dus in, in 1650, knap dat ze het zou kunnen kunnen weten yeah. dat, hij, dat hij toen is uh, omgekomen, uh, uh, uitgebarsten. Yeah. 70 mensen kwamen om, maar er was zelfs ook een tsunami toen. Oké. Okay. En die heeft dus echt uh, ook allerlei ru ruïnes uh, blootgelegd en alles. Dat was en, Colombo. Ja. Excuse me, just one more thing. Yeah. Die vloedgolf die yeah. ging tot 150 kilometer ver. heeft allerlei eilanden en kusten beschadigd. Zo. So. En aan de oostelijke zijde van de Santorini werd daardoor een aantal Romeinse Ruïnes onthuld. Oh, oh, dat he? is wel wit. De een ja. heeft weer het andere te gevolg. Maar goed, wel ja, 70 mensen waarbij om het leven gekomen. Dat ja, is wel weer nog. erg fijn. Goed, een klein stukje alweer van de geschiedenis. Dat ja, straks. Goed. Oh, het was, was toch geen. Uh... Nee, je oh, was, ik was nog niet in de rug. Maar Gert, Ik vond het <laughs> wel heel interessant. Dus er zijn werpen schade oh, vooruit, hè? Echt dood en verderf. Altijd zo interessant. Zijn er foto's bij? Nee, toen waren er nog geen foto's. Nee. nee. Wel schilderijen. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, nu en ik is stil. Ik kijk het naar Marco. Maar, uh, oh ja, we hebben ja. een verhaal aan het lezen over de zeehond. Die uh, vorige maand in Utrecht is uh, uh, gespot. In Amsterdam uh, vorige week. Maar die heeft ook een ronde door Nederland voortgezet. Die is ditmaal gezien in Aalsmeer. Oh, is oh, schattig hè? Wat leuk, yeah. een zeehond. Ja, nou. Coördinator, de coördinatoren uit de Pieterburen bevestigen dat het om dezelfde zeehond gaat. Yeah. Nou ja, ze zien wel dat er bepaalde kenmerken door het lichaam, uh, de vlekkenpatronen en de twee kale plekken aan de achterkant van de hals. Heeft hij een chip zo. dan eigenlijk? Nou, ik hoop het wel. Wat of een heeft een hij? Chip. Een, chip. een chip. Ja, dus of oh, dat, dat hij uh, gevolgd kan worden. Jazeker. Dan kunnen, kan er nog een mooie film van gemaakt worden en zo. Uh. Zeker, een camera op zijn rug, dat je alles gewoon... Uh, ja. Weer gaaf, toch? Ja, van ja. ja. die neppe uh, zeehonden worden bij hem in de buurt gelegd... en dan komt hij heel dichtbij, en die nieuwsgierig ja. kijken en zo. Maar, uh, alles ze hebben, voor leuke beelden. Ze hebben wel weten te constateren dat het dier in een goede gezondheid is... en uh, nou ja, het, het zeehondencentrum uh, grijpt niet in. Nee, nou, ja, ze ja, ja. de denken dan laat hij hem lekker buiten spelen. Ja. Ja, zeker. Ja, waarom ja. ook niet. Ja. Ja, en ja. Uh, mocht het je toch gebeuren dat je hem ook elders wat zien... Uh, blijf uh, blijft uit de buurt en... Uh, Laat hem maar gaan. En, uh, alleen oh, spotten. Oh, maar het, wat, het water wat, is wat, zo wat, schoon, hè? Moet ik het echt zien alsof iets wat, dat heel, wat heel achter... maar komt hij niet, hoor. Wat is een zeehond. <laughs> ik bedoel, kan hij... Uh, oh. kan hij, uh, hij kan, kan niet kwispen, hè. Hij gaat kan niet zo ver als dat je denkt van... Uh, hij uh, valt uh, schaap aan of zo. Dat doet hij niet. Nee. Nee, ze eet de vis, En het water is dusdanig schoon dat er overal... Al genoeg vis zit. Oké. Okay. Is dus voor de vissen daar een beetje naar? Ja, dat is waar. Ja. Ik zeg, het komt er voor een eng beest aan en je eet ze op? Ja, hey, dat is waar. Daar zijn ze helemaal niet gewend. Ja. Er is een grote hond in het water. Die zijn het gewend. Ja. Honden staan aan de, uh, die lopen aan de zijkant. Nou goed, uh, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur straks uh, geschiedenis. We kijken ook wie er jarig is en wie er allemaal. Uh, oh, misschien zijn sommige mensen al dood. Nou, we kijken oh, nog even wat voor muziek. Smaak. Ja, sorry Sorry voor het nieuws. Mm. Dat wisten jullie ook helemaal niet. Nou, spreek je zo. <laughs>